1 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. De rente op Italiaanse staatsobligaties loopt weer op. Beurzen staan fors in de min. Topraffinaderij Delfzijl verdacht van overtreden milieuregels... En de seinen voor de economie staan op oranje, zegt Verhagen. In het midden en het noorden van het land is er nog bewolking. Er is ook mist. Van het zuiden uit komt er steeds meer zon bij. Maar in het noorden kan die bewolking hardnekkig zijn. Het wordt 9 graden in het zuiden en 1 of 2 graden als het bewolkt is. Morgen in het zuiden opnieuw zon. In de middag breekt hij ook door in het noorden. Het wordt dan ongeveer 6 graden. Eerst maar eens de aandelenbeurzen, die staan vandaag weer diep rood. En op de obligatiemarkten loopt de rente voor schuldpapier weer op. De rente voor Italiaans, Spaans en Belgisch schuldpapier wel te verstaan. Op een tienjarige Italiaanse staatsobligatie moet weer meer dan 7% rente worden betaald. Percentage dat op termijn voor een land onhoudbaar hoog is. Economieredacteur André Meijema, ja, waarom loopt die rente weer op? Want het ging toch allemaal weer goed in Italië en Griekenland. Hè? Ja, in ieder geval goed in die zin dat uh, wat gezien werd als een obstakel... In, de, in, in het oplossen van de schuldencrisis te weten... Papandreou en Berlusconi, die zijn uit de weg geruimd. Opgevolgd door twee uh, zakelijke technocraten, om zo te zeggen... die zaken moeten gestellen in de beide landen. Papandimus en uh, Monti. En tegelijkertijd hebben de markten zoiets dat is, dat is mooi. We hebben één hobbel weggewerkt. Wat we nu nog hebben is natuurlijk nog heel veel andere hobbels. Want er moet, moet bezuinigd worden. Er moet drastisch hervormd worden. En daarvoor ligt er nog, zeg maar, nog geen plan op tafel. In tegendeel, je merkt dat de landen nu al beginnen te rommelen... en te duwen en te trekken aan de problemen. De zorg namelijk... Die de markt te hebben is of Monti en Papademos erin gaan slagen... om iedereen mee te krijgen, om de vakbonden mee te krijgen... om de politieke partijen mee te krijgen van links naar rechts... om de bevolking van 11 miljoen Grieken en 60 miljoen Italianen... allemaal achter die drastische bezuinigingen weten te verzamelen. Nou, de financiële markten kunnen zeggen die vertrouwen niet helemaal... ze zijn in de band van de schuldencrisis... Uh, en staan dus niet zeg maar, aan, aan, de, aan de kant van uh, mensen die nog heil zien in beleggen... bijvoorbeeld in Griekenland of in Italië. Jij ziet weer rode cijfers voor je. Hoe staat het ervoor? Nou ja, beroerd om zo te zeggen. 2% eraf voor de, de, de AX op 291 punten. We zijn weer heel diep onder de 300 punten gezakt. Maar ook in Frankfurt een verlies van bijna 3%. In Parijs een verlies van 2%. Kijk je naar de futures, de, de, de, de tekenen van de markt in, in Wall Street. Daar zie je ook op dit moment verliezen van 1,5% op de borden staan verschijnen. Kijk je naar de obligatiemarkten. Want daar kijken eigenlijk met name de beleggers op dit moment ook naar. Wat gebeurt er op, die, op die rentemarkt voor landen als Italië, Spanje en België? Daar zie je dus die rentes oplopen. Meer dan 7% voor Italië op dit moment. Vergelijkt Duitsland 1,75. Vier keer zoveel de Italianen voor tienjarig schuldpapier dan de Duitsers. Spanje 6,3 procent. België bijna 5 procent. Dat is twee keer zoveel als Nederland betaalt. Dus dat soort percentages die, uh, doen de markten eigenlijk een uh, hart vasthouden. Ja, het gaat niet erg best. André Meijnema, dankjewel voor jouw laatste cijfers. De voormalige directeur en een oud-leidinggevende van een raffinaderij in Delfzijl zijn aangehouden. Ze hebben volgens het Openbaar Ministerie de milieuregels overtreden. Dat bedrijf zou chemische stoffen illegaal hebben vermengd met olie en met brandstoffen. Jan Hoekman is persofficier, persofficier van het functioneel pakket. Goedemiddag. Goedemiddag. Dat bedrijf dat is al een paar keer doorzocht door politie en andere instanties. Waarom zijn die twee mensen nu aangehouden? Nou, het is een uh, heel omvangrijk onderzoek geweest, een hele complexe materie. Er zijn uh, heel veel afvalstromen in kaart gebracht. De regelgeving is ook heel complex. En dat zijn nou helemaal onderzoeken die je niet op een uh, achternaamiddag even doet. Dus vandaar dat het uh, tot op dit moment geduurd heeft voordat aanhoudingen konden plaatsvinden. Wat heeft dat bedrijf nou uh, in de visie van het OM uh, uh, verkeerd gedaan? Want ik begrijp dat zij motorolie uh, maakte bijvoorbeeld. Wat zij mochten volgens de vergunning is afvalhoudende olie innemen en die verwerken... zodat er weer een bruikbaar olieproduct, bijvoorbeeld voor uh, brandstof voor schepen, weer uit zou komen. Nou, waar wij ze van bedenken is dat ze niet alleen afvalhoudende olie, maar ook chemische stoffen hebben uh, ingenomen. Dat die vermengd zijn geraakt met die olie die vervolgens weer gebruikt is. En dat is uiteraard in strijd met de vergunning, is dus ook in strijd met de milieuregels. Dat levert uh, uh, halfzachte olie misschien wel op, misschien wel schade aan motoren, ook nog andere schade? Nou, je moet je voorstellen dat uh, het is ons wel bekend dat uh, in de omgeving van de, van de raffinaderij bijvoorbeeld al wat klachten zijn geweest over stankoverlast. Maar je moet je ook voorstellen, scheepsbrandstof, dat gaat natuurlijk via de uitstoot van de pijpen van de schepen weer de lucht in. En als daar in plaats van olie chemische producten in zitten, dan is het zeer wel voorstelbaar dat er ernstige meerschade door er ontstaat. Dat komt allemaal in het milieu terecht door dat geknoeien met dat spul. Um, ja, de, de, die mensen hadden allemaal dubbele petten op, begrijp ik. Hè? Die twee die nu zijn aangehouden. Die vraag kan ik niet goed plaatsen, moet ik u eerlijk zeggen. Nou, u begrijpt dat die directeur van het ene bedrijf ook directeur was van het andere bedrijf. En dan, uh... oh, ja, maar op dat soort details daar wil ik op dit moment even niet op ingaan. Dat is allemaal nog onderwerp van het onderzoek. Uh, u begrijpt dat op het moment dat we met dit soort aanhoudingen, dat we daartoe overgaan... dat dan een flink deel van het onderzoek, namelijk het verhoren van alle mensen, nog plaats moet vinden. En dat wil ik graag. ...zo laten plaatsvinden dat het ook tot enig resultaat kan leiden. Is een kern van het probleem ook niet dat uh, toezicht op het naleven van die regels... Dat, ...dat allemaal op vrijwillige basis gebeurt? Dat er niet echt streng toezicht is? Nou, het is niet helemaal op vrijwillige basis... ...maar het is wel zo dat toezicht in Nederland is uh, gebaseerd op vertrouwen. Vertrouwen dat je denk ik ook zou moeten kunnen hebben... ...in bedrijven dat met dit soort gevaarlijke stoffen omgaat... ...dat ze hun veiligheidscultuur goed op orde hebben... ...en wat we nu in dit geval zien... ...is dat je daar wel vraagtekens bij kunt plaatsen... Maar ik we wil de vergelijking maar maken met een, met een winkeldief. Als een bedrijf daar toezicht op zet, namelijk beveiligingsmedewerkers... en er wordt vervolgens uh, iets gestolen uit die winkel... dan zeggen we nog steeds niet dat dat de verantwoordelijkheid van die beveiligers is geweest. Het blijft de verantwoordelijkheid van degene die de wet overtreedt. En dat is in dit geval ook zo. De verantwoordelijkheid voor deze wetsovertreding ligt heel nadrukkelijk bij het bedrijf. Ze zitten vast, in elk geval die uh, twee mensen van die raffinaderij in Delfzijl. Dank u wel voor de uitleg, meneer Hoekman. Graag gedaan. Het is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Nou, nog even weer doorpraten over de economie. Dat is toch wel een belangrijk gesprek van de dag. De economie in Nederland is het afgelopen derde kwartaal gekrompen... vergeleken met het kwartaal ervoor. Volgens voorlopige cijfers van het CBS is die krimp 0,3 procent. En dat cijfer heeft te maken met lagere uitgaven van consumenten... en een bescheiden groei van de uitvoer... en ook lagere overheidsuitgaven. Verslaggever Peter Blok vroeg minister Verhagen van Economische Zaken... of die bang is voor een recessie. Uh, nou, Verder is het natuurlijk wel dat uh, de onrust uh, over Europa... dat die nou ook zijn weerslag heeft op de Nederlandse economie. Uh, uh, het consumentenvertrouwen heeft een uh, fikse deuk gekregen. Uh, dus de scène staan wel op oranje. De zijn op oranje, ja, wat moet er gebeuren? Uh, nou, allereerst zullen we uh, moeten, uh, absoluut moeten inzetten op het uh, versterken van uh, de positie van ons uh, bedrijfsleven. Uh, ondernemers moeten de ruimte krijgen om, om te ondernemen. Uh, dus onnodige regels moeten we zo snel mogelijk afschaffen. Uh, we moeten zorgen dat uh, bedrijven ook uh, in staat worden gesteld vernieuwende producten op de markt uh, te brengen. Uh, dus eigenlijk gewoon het groeivermogen van onze economie versterken. Maar u krijgt er ook van langs, want ze zeggen van de overheid geeft minder geld uit, dus u bent onderdeel van het probleem. Uh, als je ziet uh, welke problemen landen krijgen waar uh, iedere dag uh, veel en veel te veel uitgegeven wordt en waar geen maatregelen getroffen worden om uh, juist ook uh, de begroting de, van de overheid op orde te brengen, dan uh, is dat uh, nog een veel ergere medie. Dat zien we in Griekenland, we zien het in Italië wat voor draconische maatregelen daar genomen wo moeten worden als je niet maatregelen neemt om de rijksbegroting op orde te krijgen. Uh, dus uh, het bezuinigen nu is noodzakelijk. Uh, maar morgen meer verdienen is de oplossing. En daar werken we aan, uh, ook in samenwerking met het bedrijfsleven. Bent u bang dat er veel banen verloren gaan komend jaar? Uh, we zullen uh, nogmaals, uh, er nogmaals alles aan moeten doen... om te zorgen dat we banen en inkomsten voor de toekomst veiligstellen. En dat betekent uh, natuurlijk alert zijn op, op cijfers, ook in nauw overleg met de ondernemers... kijken wat, wat nodig is, om juist bedrijven weer in staat te stellen... om datgene te doen waar ze goed in zijn en dat ze ondernemen. De minister van Economische Zaken Verhagen... in gesprek met Peter Blok over de krimp in de Nederlandse economie. Uit Syrië komen berichten over de gewelddadige dood van opnieuw tientallen mensen. Activisten noemen een dodental van 70. Onder de doden zouden ook zeker 20 militairen zijn die onder vuur werden genomen door andere militairen die naar de oppositie waren overgelopen. En dat zou gebeurd zijn allemaal dat schieten in een stad aan de grens met Jordanië. Jordaanse diplomaat zegt dat zijn ambassade in Damaskus is aangevallen. Betogers haalden de Jordaanse vlag weg. Niemand is dat ambassadegebouw binnengedrongen. De Jordaanse koning Abdallah was gisteren de eerste Arabische leider... die in het openbaar aandrong op het aftreden van president Assad. In een huis in Den Haag is 100 kilo cocaïne gevonden. Drie mannen en een vrouw zijn aangehouden. De politie was erachter gekomen dat twee mannen de woning wilden overvallen... om de drugs te stelen. Een arrestatieteam hield de twee vorige week aan... en pakte ook de twee bewoners van het huis op. En die verdachten worden vandaag voorgeleid. Sport. En het Nederlands elftal dat speelt vanavond tegen Duitsland... op toch wel heilige grond. Van Basten, wordt dit een bezin? ja. Ja, Marco van Basten! Nee, één, plek voor tijd! Marco van Basten! Oh, het Volksparkstadion is van Oranje. 1988, Volksparkstadion, dat is er trouwens. Dat is, dat is er niet meer in Hamburg. Maar op dezelfde plek neemt Oranje het vanavond in een oefeninterland op tegen Duitsland. Bastigelaar, is er daar nog iets dat wel herinnert aan die historische wedstrijd uit 1988? Uh, nee, ja, de naam Volkspark, want dat bestaat nog. Maar het stadion, dat heet niet meer zo. Dat is ook afgebroken, het oude Volksparkstadion. Daar is nu een nieuw stadion gekomen waar HSV zijn wedstrijden speelt. Het is wel op dezelfde plek. Uh, je moet er wel bij zeggen, het veld is een kwartslag gedraaid. Dus mocht je nou vanavond de beelden zien... dan is zelfs het doel waarin gescoord zou worden niet meer het doel van Van Basten. Maar uh, ja, de, de, de plaats is nog hetzelfde. Er komt toch een hoop gepuzzel voor de televisie vanavond. Uh, hoe uh, is de opstelling van Oranje? Is dat de sterkst mogelijke formatie? Nee, ons behalve. Want uh, er zijn natuurlijk een aantal mensen die niet. Dat, zoals je weet, uh, geen Robben, geen Affelai, van Persie en van de vaart naar huis. Er is een groot vraagteken nog altijd boven de naam Snijder. Ik heb zo even nog uh, contact gezocht met de mensen van de KVW. om te vragen of er al wat te vertellen was over zijn meespeler vanavond. Maar dat is eigenlijk nog niet het geval. Gisteren van de training gegaan met een probleem aan de kuit. Uh, dus echt afwachten of hij kan spelen. Dus ja, met name voor hem mist Oranje echt veel mensen. En dat is jammer, want dat. Uh, toch een beetje een deken over deze wedstrijd. Ja, je kan ook zeggen... Zo, pardon. Je kan ook zeggen, het is maar een oefening te land Dus hoe belangrijk kan het zijn? Uh, ja, dat is ook zo. Maar ik, het is natuurlijk wel een prestigestrijd. Het zijn natuurlijk, wel, uh, zijn natuurlijk wel wedstrijden... waarin ook de bondscoach tegen zo'n land... wel wil laten zien uh, waar hij staat met zijn elftal. Dus misschien juist in dat soort wedstrijden... ook al is het maar oefenen... wil je het sters mogelijk elftal kunnen opstellen. Dat is echt alles behalve het geval. En als ja, we we ook nog wegvatten... wordt het wel echt dunnetjes allemaal. Ja, leeft het een beetje daar in Hamburg? Hoe is het met de kaartverkoop? Nou, de wedstrijd is uitverkocht. Uh, ik begrijp dat er zo'n 2.500 mensen ook uit Nederland komen. En ik vermoed dat die onderweg zijn, want ik, normaal als je door het centrum van zo'n stad loopt, dan zie je al plukjes oranje. Dat is nu echt helemaal nog niet het geval. Uh, maar de wedstrijd is uitverkocht. Er zijn 50.000 mensen in het stadion. Hartstikke mooi. We gaan het uh, horen allemaal. Bas je dankjewel nu Kotjebas heeft tijdens de Beb van Klaveren Memorial in Rotterdam... met een fraaie overwinning afscheid genomen van de boksring... 32-jarige lichtgewicht versloeg de Chinees Tseng op punten... en liet na zijn partij geëmotioneerd weten dat hij de eer aan zichzelf houdt. Oké, okay, mensen, ik wil nog even zeggen... ik wil jullie als eerste hartelijk bedanken voor jullie komst weer. Het was voor mij weer de 15e keer dat ik hier met mogen boksen... met alle ple plezier... Ik wil hierbij ook zeggen, op het mooiste, grootste boxchaas van Nederland wil ik hier mijn carrière afsluiten. Dankjewel. Ik wil nog even alle mensen bedanken: familie, vrienden, de organisatie en vooral mijn werkgever de Marsie Zee, die me halve jaren hebben gesteund en gefaciliteerd hebben. Dankjewel. Het is 13 over 1. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. De rente op 10-jarige Italiaanse staatsleningen is opnieuw boven de 7% gestegen. De Europese beurzen kleuren diep rood. In Groningen zijn twee oud-leidinggevenden van een raffinaderij aangehouden... op verdenking van overtreding van de milieuregels. En in een reactie op de cijfers van het CBS... zegt minister Verhagen dat de seinen voor de economie op oranje staan. Volgens hem krijgt de onrust over Europa vat op de Nederlandse economie. Dat was het uitgebreide NOS Journaal. Zometeen weer Jurgen van den Berg met lunch. Nou, ik dacht bij de...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 Dit is Radio 1, NCRV Lunch Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is altijd lekker mopper op de Nederlandse spoorwegen. Daar is soms ook wel aanleiding voor. Toch doet DNS het in het buitenland eigenlijk best goed. In deel 2 van het radiodagboek van Afropresentator Art Roijerkers horen we dat hij vertelt over zijn grote hobby. 1, 3, 1, 1, 2. Nou, misschien hebt u al een idee wat dat ongeveer is. Straks meer in het radiodagboek vlak voor half twee. En daarna is er dan stand.nl. De stelling dan. Jonge afgewezen asielzoekers moeten direct terug naar het land van herkomst. Uh, ze mogen niet dan tot hun achttiende meer in Nederland blijven. Het kabinet uh, moet hen al naar de eerste afwijzing terugsturen. En bijvoorbeeld in weeshuizen in de regio van herkomst opvangen. Daar kunnen ze dan eventueel tegen de uitspraak in beroep gaan. Daarvoor pleit de VVD vandaag.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 Nederlanders mogen graag klagen over treinen die niet op tijd rijden, sprinters zonder toilet of bladeren op het spoor. De NS heeft bovendien al jaren een probleem met de hoge snelheidstrein. De Vira brengt veel te weinig geld op en NS High Speed is bijna failliet. De Nederlandse spoorwegbedrijf is ook in het buitenland actief. In Engeland won DNS vorige maand een concessie, waardoor ze onder meer het spoorvervoer rondom de Olympische Spelen in Londen mogen gaan verzorgen. Lunch vraagt zich af, hoe doet de NS het eigenlijk in het buitenland? En ik praat daarover met Wijnand Veneman, universitair hoofddocent organisatie en management aan de Universiteit van Delft. Uh, dag meneer Veneman, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, u weet alles over aanbestedingen in het openbaar vervoer. Is het nou terecht eigenlijk dat Nederlanders zo vaak klagen over de NS? Uh, ja, dat is maar hoe je het, hoe je het bekijkt. Uh, op zich is het openbaar vervoer in uh, Nederland vrij goed, als je het internationaal vergelijkt. Daar um, uh, worden dan wel studies naar gedaan, dat is altijd een beetje ingewikkeld. Maar ik heb daar een theoret over dat uh, als we maar blijven klagen... dat het beter blijft worden. Dus misschien moeten we dat gewoon blijven doen. Maar af en toe toch even onze handjes samenknijpen. Ja, maar dat betekent dus dat, dat we eigenlijk misschien wel iets te veel klagen... over ons spoorbedrijf. Ja, nou ja uh, het is beter dan uh, je over de borreltafel zou vermoeden... Uh, hoe dat komt weet ik niet. Sommige mensen uh, hebben liever een auto. En die moeten af en toe uh, klagen over het openbaar vervoer. Maar op zich is het best goed. Natuurlijk is het nog steeds heel vervelend. Als je met z'n 800 in een trein staat die niet meer rijdt. Uh, dat is heel vervelend. En dan word je heel boos. En dat ja. is ook terecht. Maar goed, dan geven we meestal de NS daar de schuld van. En ja. dat is volgens mij niet altijd terecht. Want uh, nou ja, we hebben te maken hier ook in Nederland met concurrentie op het spoor. Ja. Uh, nou, dat blijkt dus dat het niet altijd voordelig uitvalt. In Amersfoort bijvoorbeeld rijden zowel de NS als Connection op het spoor. Maar als er dan vertraging is, dan moeten de NS Intercities, de Connection stoptreinen voor laten gaan, begrijp ik. Uit een onderzoek dat de Telegraaf en FNV bondgenoten hebben gedaan. Oh, dat kan. Daar zijn allemaal regels voor uh, om uh, eerlijk, uh, en dat gaat inderdaad over die concurrentie, die regels zijn er om eerlijk uh, mogelijk te maken dat uh, iedereen gebruik mag maken van het spoor, dus al die vervoerders mogen gebruik maken van het spoor. En de reden daarachter zal zijn dat als Connection op tijd is en NS te laat, ja, dat Connection dan gewoon eerst mag, want die heeft zijn zakjes op orde. En NS moet dan nog maar even hmm. wachten. Maar goed, uit, uit dat onderzoek blijkt dus dat tienduizenden mensen per jaar daardoor uh, hun aansluiting missen. Ja, dat is dan vervelend. Uh, en daar moet je af en toe misschien eens samen naar kijken als Connection en NS uh, samen. Want misschien zit er in die NS-trein die vertragen als dus wel mensen die met die Connection-trein verder willen. Dat is wel een, ver een vervelend bijeffect van die concurrentie soms dat, uh, dat die partijen niet even samenwerken om die reiziger goed door die hele keten heen te krijgen. Ja. En dat zou beter kunnen. Werkt die concurrentie wat u betreft wel op het spoor dan? Voor de, nou, uh, dat is weer met mits en maren. Maar wat we zien in ieder geval is in die regionale lijnen, zoals die in Amersfoort vertrekt richting Barneveld en Ede. Uh, die doen het heel erg goed onder concurrentie. Ze zijn relatief simpel. Um, de NS had daar een soort van... Uh, uh, was dat een, toch aan het samen. En door die hele aanbesteding is daar veel meer aandacht voor gekomen. En dat heeft zowel efficiëntie opgeleverd als veel meer reizigers. Dus die lijntjes die eigenlijk waar iedereen een beetje treurig naar keek uh, tien jaar geleden... die doen het nu tegenwoordig heel goed. Ja. Um, goed, als gezegd, hè, in de inleiding ook... de NS is ook in andere landen actief. Ja. Uh, Duitsland, Frankrijk, Engeland, Polen. Uh, ze rijden zelfs met bussen in uh, Tsjechië, heb ik begrepen... Uh, Mopperen ze daar ook zo op, Dennis? Uh, nou, even om precies te zijn. Ze zijn bezig uh, vooral in uh, Duitsland en Engeland uh, en Tsjechië. Uh, en ja, ook daar is weer het, verschil het verschillende beeld. Maar wat interessant is, ze rijden rondom Liverpool bijvoorbeeld de treinen. Mersey Rail. Er zijn in uh, Engeland 18 vervoerders op het spoor uh, bezig. En de NS zit de afgelopen twee jaar keer, twee keer bij de top twee van gewaardeerd door de reiziger. Dus kennelijk doen ze dat iets, wel, wel iets goed. De Northern uh, uh, rijden ze ook dat, uh, in Engeland. Dat doen ze ietsjes minder, maar dan zitten ze hoog in de middenmoot. Waarom scoort de NS dan zo goed? Uh, nou ja, de zal alweer zijn, uh, dat zou nog wel onderzocht moeten worden... maar dat uh, uh, wij eigenlijk heel goed openbaar voer hebben... en NS daar wat van snapt. En als die in het buitenland langskomen, uh, dat op een uh, goede manier te implementeren... en goede ideeën hebben die daar uh, ook uh, bruikbaar zijn. Mm -hmm. Want um, ik geloof dat die dochter van de NS in Engeland heet Abellio of zoiets. Ja. Ja. Uh, dat is dus die club die nu die, die concessie heeft gekregen... rondom dat spoorvervoer rond de, de Olympische Spelen. Ja, Abellio is de naam waaronder de NS al zijn buitenlandse activiteiten groepeert... Ik maar zeggen. Het staat niet altijd op alle treinen en bussen, maar dat is wel uh, de naam van het bedrijf. En die doet nu in Engeland, heeft hij ook die nieuwe concessie gewonnen... als Greater ja, zo heet die concessie. Maar dat betekent dus dat, dat want er zullen ongetwijfeld meer kapers op de kust zijn geweest... Ja. Dat, dat ze dat gewoon keihard gewonnen hebben. Ja, maar daar zijn rondom aanbesteding altijd twee momenten waarop je het goed kan doen natuurlijk. Het eerste moment is bij de aanbesteding zelf. Op het moment dat iemand een overheid ergens denkt van, weet je, jij doet het het beste... en jij mag van mij, jij hebt in ieder geval het beste bot... en jij mag van mij de komende tijd die treinen gaan rijden of bus. En dan komt er nog een moment dat je het werk moet gaan warmen. Uh, dat je de treinen ook moet gaan rijden en dat de reizigers het aantrekkelijk moeten gaan vinden. Nou, dat is, laten we nog even afwachten hoe dat in Engeland zal gaan. Al laten de andere concessies zien dat ze misschien wel uh, heel goed kunnen doen. Ja, want, want ze zijn al actief natuurlijk in Engeland. Ja. Um, en ik begrijp ook dat de Nederlander daar uh, bij een van die bedrijven ook weer uh, de baas wordt. Hè? Maarten Spaargaren. Mm -hmm. Nou ja, de, de gedachte is natuurlijk, als jij die Nederlandse aanpak uh, die hier goed werkt, uh, als je die in het buitenland ook wil toepassen en dan moet je die cultuur en die aanpak moet je natuurlijk verankeren in die bedrijven. Dat moet je gewoon doen door mensen daar naartoe te sturen. Uh, dus op die manier. Uh, zien we, uh, we zien ook dat er Fransen komen naar Nederland. als er Franse busbedrijven hier actief worden. Um, de uitvoerende taken. die worden over het algemeen gedaan. door gewoon mensen die lokaal uh, bekend zijn. Dat moet ook. Maar juist het neerzetten van mm. zo'n productformule. Uh, die daar uh, neerzetten. Dat, ja, daar moet je gewoon Nederlandse ja. mensen voor hebben die dat weten. En ik begrijp dat hij al de derde Nederlander op reis. die daar dan de boel. bestimmt ja. mee. goed. U hebt nu uitgelegd hoe dat dan uh, zit. Dat is wel handig natuurlijk. dat iemand dan met, uh, met de genen. zeg maar. Uh, daar dan, uh, met, met onze genen daar dan de, de boel uh, in, in, in de, in de te gaat houden. Overigens diezelfde spaargaren, maar dat is dan weer typisch Nederlands misschien om dat er dan bij te halen, was directeur van NS High Speed. Ja. En uh, nou ja, dat is allemaal niet zo heel goed gelopen. Veel te hoog bot gedaan bij de aanbesteding, waardoor de Nederlandse hoge snelheidslijn bijna failliet is. Ja, maar dat, die, dat bot dat uitgebracht is door NS is natuurlijk al heel lang geleden. Dat is uh, uh, nog voor 2006 volgens mij. Dus dat is uh, een hele tijd geleden. Ik weet niet, volgens mij werkte maar spaargaren toen nog gewoon bij de gewone NS die onze treinen op het normale spoor rijdt. Dat weet ik niet helemaal zeker, maar in ieder geval was hij bij die aanbesteding destijds niet betrokken. Dus ik denk dat hij meer naar de boel uh, uh, heeft moeten uh, redden dan dat hij daar uh, verantwoordelijk was voor, ja, voor dit eerste dat, dommigheid. Dat, dat, dat kunnen we hem niet aanwrijven, in ieder nee. geval, zegt u. Um, er zijn ook mensen uh, die kritisch zijn op de NS en zeggen: we, ja, laat, laat ze nou eerst de boel in, in Nederland eens een keer helemaal voor elkaar hebben. En dan kijken we wel eens naar het buitenland. Ja, het interessante daar is, is dat uh, we in een wereld komen waar uh, elke verschillende Europese staatsbedrijven in andere landen ook al actief zijn. Arriva zien we in Nederland rijden. Dat is gewoon Deutsche Bahn. Dat ziet niemand. Uh -huh. Dat weten heel, weet heel veel mensen niet. Dus, dus uh, NS doet daarmee in een wereld die dat uh, steeds verder aan het doen is. De vraag is, kijk we zitten een beetje tussen twee werelden in. De oude wereld was, je had gewoon het Nederlandse, Duitse, Duits, het Franse, het Engelse spoorbedrijf. En die reden in dat betreffende land gewoon de treinen. Um, nu komt er steeds meer concurrentie. En die spoorbedrijven die zijn goed ergens in. En die willen dat nu in het buitenland ook gaan doen. En die brengen dat dan uh, onder bij een, een dochter. En gaan daarmee actief de hort op in, uh, in heel Europa. En proberen daar goed de treinen te rijden. Nou, en NS is daar relatief goed in. Hmm. Kan je het ook omdraaien dat ze misschien met hun ervaring in het buitenland... wel weer uh, hier misschien ook uh, kortere klappen kunnen maken? Ja, ja weet u, ik denk dus echt dat in Nederland uh, we onderwaarderen wat de kwaliteit van ons spoor is. Dat is ook, uh, ik krijg mensen uit, uh, uit Australië op bezoek en uit Amerika en uit Zuid-Amerikaanse landen... die zeggen van, goh, wat hebben jullie hier fantastisch openbaar vervoer. En die vinden wat wij doen uh, heel goed... En er is altijd zo'n trio van landen, uh, Zwitserland, Nederland en Japan... waar mensen vinden dat het spoorvervoer op orde is. Uh, wij vinden dat van onszelf niet. Uh, uh, dus het zal altijd beter kunnen. Misschien komen er ideetjes uit die wij nog, niet, uh, wij nog niet kennen uit Engeland... maar ik denk niet dat dat een grote verbeterslag zal nee, zijn. U, u denkt eerder dat het andersom is dus? Dat, dat wij met onze kennis en know-how en, en uh, ja, ervaring... dat we daar juist de uh, trein kunnen winnen? Ik denk het wel. Ja. Dus we moeten eigenlijk, dat is uw boodschap eigenlijk... wij met z'n allen moeten gewoon eens wat, wat, wat aardiger over DNS uh, praten. Nou, misschien moeten we blijven zeuren, want dan blijven ze het goed doen. Maar <laughs> als we nou in ons achterhoofd houden dat ze het eigenlijk toch heel goed doen... dan komt het wel goed. Ja, eigenlijk komt het gewoon door ons allemaal. We blijven ze lekker opjutten en dan uh, komt het allemaal prima in orde. Zeker ook in het buitenland. Uh, dank voor de uitleg. Ja, Reinhold dan. Veneman was dat. Het ging over de Nederlandse spoorwegen. Het Radio Dagboek. Deze week met Art Royakkers, presentator. Sinds een week is bekend dat ik Wie is de Mol ga presenteren. En ik presenteer deze week het gala Sta op tegen kanker samen met Angela Goudhuis. Ja, het is een drukke week voor, uh, voor Art Royakkers. Toch maakt hij ook even tijd voor ontspanning. En dat doet hij op een wel hele speciale manier, namelijk door te kickboksen. En daarbij wordt hij onder handen genomen door een bijzondere trainer. Titiana is uh, tweevoudig wereldkampioen, toch? Ja. En uh, zij heeft één ding, heb ik met haar gemeen. Verder heb ik een totaal gebrekkend talent voor kickboxen. Ze zijn een heel groot talent. Maar we hebben één ding gemeen, dat we allebei niet tegen ons verlies kunnen. Dus nu ze dan... Uh, ze heeft een paar schaafwonden. Ook een hele dikke bel op je voorhoofd heb je. Zo'n blauw ei. En daar is ze dan uh, Dan vindt ze het heel vervelend dat het uh, is gebeurd. hè? keer ik hè? <lacht> zijn altijd zeg maar rondetijden. De hoor, zoals je nu hoort. Tijde, het geeft aan dat de, de ronde tijd begint. Petsen, ja. Nou, dat is, uh, ik dacht dat het gewoon P-E-T-S-E-N was. Heb ik lang gedacht. Maar dat is niet. Het zijn de pets. Uh, dus P-A-D-S. Waar je tegenaan uh, mag uh, slaan. Dus uh, daar gaan mijn bokshandschoenen. Die stinken inmiddels goed. Dat is een goed teken, toch? Indraaien. Ja, nou, ik ben sinds een uh, poosje... Ik weet niet precies hoe lang, een jaartje of zo, ben ik aan het kickboksen geslagen. En uh, ja, dat uh, bevalt, bevalt me heel goed. Omdat, um, kijk, bij televisie of sowieso in de media werk je altijd met je hoofd. Uh, en ik doe wel veel aan sport, maar bij bijna elke sport die ik deed, deed mijn hoofd nog andere dingen. Als ik nog aan het programma maken of aan het presenteren. En bij deze sport ben je, nou ik in ieder geval, binnen een half minuut zo kapot. Dat je geen ruimte hebt in je hoofd voor wat dan ook. Uh, je bent alleen maar met het hier en nu bezig. En uh, dat werkt heel erg goed voorbij. Ontsloot als je inademt. Buikspieren ligt aan als je uitademt. 10 seconden. Dus iets sneller stoten, ontspannend of zo. Hou je schouders los, juist. Minder kracht, geen kracht. Beweeg, 1. Juist, 1. Ja, nou, het is wel een stap om je in elkaar te laten slaan. Maar zover, uh, nou ja... Zover komt het meestal gelukkig niet. Maar het is, ik vind het wel, het is, het, ik vind wel een eerlijke sport. Uh, je moet het gewoon van jezelf hebben. En het heeft wel... Uh, ik vind het iets, uh, net als gewoon boksen, het heeft iets, uh, iets nobels ergens of zo. Doe dat, uh, je bent gewoon één tegen één en het komt er echt op aan. 1, drie, 1, één, twee... Wat me opvalt aan vechtsporters, en dat was als ik dat in het Verre Oosten zag voor mijn reizen en maar hier ook, is dat ze in de ring uh, uh, buitengewoon afschrikwekkend zijn, maar daarbuiten vaak heel uh, rustig en uh, zen en uh, bijna zachtmoedig en uh, vriendelijk. En die tegenstelling die spreekt mij uh, die spreekt me heel erg aan, dat je dus heel gericht je, je kracht en je agressie en je snelheid uh, gebruikt op een hele uh, precies punt, precies moment, dan gebruik je het en verder, doordat je daarin kwijt kan, kun je verder rustig zijn. Ja. Nou. Zo... zo gaat het als je nog niet zo goed bent. Hey, de... En misschien klinkt het gek, maar, want het is heel inspannend dit en heel zwaar. Maar toch gebruik ik dit ook als, vooral ook als ontspanning. Is het ook in de voorbereiding voor sta op tegen kanker bijvoorbeeld? Daar ben ik in mijn hoofd natuurlijk al de hele week mee bezig. Omdat ik hier ben ik anderhalf uur kan ik daar niet mee bezig zijn, want dan kom ik bont en blauw thuis. Ik moet me hier volledig focussen om uh, overeind te houden. Dat is misschien wel een soort therapie, als ik het zo stellen voor. <lacht> Nog wel een hele rare vorm van therapie eigenlijk. Hè? <lacht> Wat was dat? Het radiodagboek van afro-presentator Art Royak... is in ieder geval gemaakt door Anne van der Veen. Terugluisteren kan via lunch.ncv.nl slash radiodagboek. Zometeen de stelling in stand.nl die luidt als volgt... Hoe luidt hij ook alweer? Moet ik even kijken. Jonge afgewezen asielzoekers moeten direct terug naar het land van herkomst. U denkt, wat zit die te klooien? Maar ik kon het even niet vinden. Daar gaan we zometeen over praten. We zijn benieuwd naar u eens of oneens. Eerst is hier nu Ewout de Jong.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 De rente voor Italiaans, Spaans en Belgisch schuldpapier loopt hier scherp op. Op een tienjarige Italiaanse staatsobligatie moet weer meer dan 7% rente betaald worden. Een percentage dat op termijn voor een land onhoudbaar hoog is. De Europese beurzen staan fors in de min. En de onrust over Europa heeft nu ook zijn weerslag op de Nederlandse economie. Dat zegt minister Verhagen in reactie op de jongste cijfers van het CBS over de Nederlandse economie. De economie is in het derde kwartaal met 0,3 gekrompen... vergeleken met het kwartaal ervoor. Volgens Verhagen staan de scène voor de economie op oranje. Het proces tegen Soumaya S., de vrouw van Hofstadgroeplid lid L.F., moet over, vindt de Hoge Raad. De vrouw werd in 2008 door het gerechtshof tot vier jaar zelf veroordeeld... omdat ze deel uitmaakte van een criminele organisatie die aanslagen wilde plegen op onder andere politici. De Hoge Raad vindt dat het hof had moeten onderzoeken of vertrouwelijke AIVD-informatie niet aan de verdediging gegeven had moeten worden. En twee uitleidinggevenden van een raffinaderij in Groningen zijn aangehouden. De raffinaderij zou gevaarlijke stoffen hebben vermengd met olie en brandstoffen. De twee hebben vermoedelijk documenten vervalst om de toezichthouder te misleiden. En dat is het nieuws op dit moment. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. De VVD weet wel raad met jonge afgewezen asielzoekers, namelijk terugsturen. Dat voorkomt verhitte discussies zoals bij Mauro het geval was. Mauro is een leuke jongeman die we vanzelfsprekend allemaal het goede toewensen. Ja, voorzitter, u zet het mes op de strot van Mauro en u zegt hem al half door. Natuurlijk is deze zaak voor de ouders van Mauro, voor Mauro zelf schijnend. Tuurlijk. Mauro heeft altijd geweten dat hij geen status had. Ja. Het is aan jou, beste jongen. Hier hebben wij een hoepeltje, een brandend hoepeltje. Dat houden we op vier, 6 meter hoogte. Als jij er doorheen kunt springen, dan ben je welkom in ons land. Ja, dat waren uh, de ja, waren wat reacties, moet ik zeggen, uit dat kamerdebat van een tijdje geleden. Alweer de emoties liepen hoog op. U hoorde de heren Leers, Spekman, Dibi en mevrouw Gesthuizen. Uh, er ging het toen over dat er gepraat werd over de uitzending van Mauro. Nou, dat moet voortaan worden voorkomen. En volgens de VVD kan dat het beste door jonge asielzoekers... na de eerste afwijzing direct terug te sturen... naar bijvoorbeeld een veilig weeshuis in het land van herkomst. En daar kunnen ze dan eventueel verder procederen. Is het goed om jonge kinderen op die manier meteen duidelijk te duidelijkheid te geven... of is het onmenselijk om ze terug te sturen en in een weeshuis neer te zetten? Ik praat erover met Cora van Nieuwenhuizen, Tweede Kamerlid voor de VVD. Dag, mevrouw van Nieuwenhuizen. Goedemiddag. Begin altijd met drie keuzes aan het begin. Kort antwoord graag: ja of nee. Hier komen ze. Er is voldoende ontwikkelingsgeld om een paar prachtige weeshuizen te bouwen. Ja. Beter een weeshuis in Angola dan een warm pleeggezin in Limburg. Ja. Veiligheid is een ruim begrip. Ja. ja. ja. Oké, okay. dan de stelling. En we gaan er zo zometeen uitgebreid over doorspreken. Natuurlijk maak ik vraag aan onze luisteraars om ook daarop te reageren. Jonge afgewezen asielzoekers moeten direct terug naar het land van herkomst. Bent u daarmee eens of oneens? Sms dat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert, doe het dan met hekje standpunt. Jonge afgewezen asielzoekers moeten direct terug naar het land van herkomst. Dat is de stelling om mee af te trappen met mevrouw vrouw van Nieuwhuizen. Ja, Het komt uit uw koken, dus ik neem aan dat u eens zegt. Hè? Ja, inderdaad, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar leg het plan nog eens uit. Wat wilt u precies? Nou, het woordje afgewezen is hier wel belangrijk in. Het gaat om uh, uh, alleenstaande minderjarige asielzoekers... die dan in Nederland uh, aankomen en die dan eerst een asielverzoek mogen doen. Op het moment dat dat afgewezen is... vind ik dat je ze geen valse hoop moet geven... en dat je ze eigenlijk direct terug moet uh, laten gaan naar het land van herkomst. En dan moet je wel zorgen dat ze daar... Hè, want we houden ons natuurlijk aan de internationale verdragen... voor de rechten van het kind. Dat je ze daar dan wel ook een veilige uh, woonplek uh, moet kunnen bieden. Uh, en ze moeten daar ook bijvoorbeeld onderwijs kunnen... Hebben, net zoals dat ze dat hier uh, kunnen. Maar je hebt dan het grote voordeel... Uh, dat die kinderen gewoon in hun eigen omgeving uh, veilig uh, zijn... en eigen taal niet uh, vergeten. En dan kom je niet tegen die verschrikkelijke problemen aan... zoals we met Mauro hebben gehad... van kinderen die hier jaar na jaar na jaar blijven... en hmm. helemaal verwesteren en hun eigen taal amper meer spreken. Maar u noemde de rechten van het kind. En uh, hier is gelijk al een reactie op onze website. Iemand zegt, gezien de rechten van een kind mag dit helemaal niet. Nou, je bent gehouden volgens de rechten van het kind om ze, een, uh, uh, om ze bijzonder uh, goed te verzorgen en een veilige uh, plek te bieden. Maar er staat helemaal niet bij dat dat uh, in je eigen land uh, waar ze binnenkomen moet gebeuren. Het is niet zo is... dat als ze pas formeel uh, zeg maar volwassen zijn, dus, dus 18, dat je dan ze pas mag terugsturen? Nou, dat, dat zou zijn als je ze terugstuurt en je ze daar geen opvang biedt. Maar dat is niet wat wij uh, willen. Kijk, volgens de uh, internationale rechten voor het kind moet je zorgen dat het kind uh, goed verzorgd en veilig uh, op kan groeien. Maar dat is uh, in ons idee dus beter als dat in het land van herkomst gebeurt. En dan moet je dus zorgen dat je daar of zelf een goed weeshuis uh, opricht als het om behoorlijke aantallen gaat. En anders moet je gewoon zorgen dat je met, uh, met NGO's of andere instanties die in zo'n land aanwezig zijn en kinderthuizen hebben, dat je daar een, uh, een goed goede afspraak mee maakt. Ja. Uh, eerder vanochtend hier op Radio 1 bij de VARA was Trace Wijn te gast. Die is van vluchtelingenwerk. Die zei, ja, als het al mag hè, dat de kinderen op die manier worden teruggestuurd... doe dat dan in ieder geval niet naar weeshuizen... maar bij voorkeur naar bijvoorbeeld de eigen familie... of naar een ander pleeggezin in het land van Herkomst. Want zit zo'n kind daar in zijn eentje in een weeshuis? Nou ja, als het, als het naar familie is, dan kun je je sowieso afvragen... waarom de Nederlandse staat daar dan nog uh, bemoeienis bij zou moeten hebben. Uh, kijk, en dat is natuurlijk iets wat we ook wel gezien hebben... met dat weeshuis in Angola. Dat een heel boel kinderen die daar naar uh, toe zijn gegaan... helemaal niet in dat weeshuis terecht zijn gekomen... maar gewoon op het vliegveld weer opgehaald werden uh, door familie. Dus dat nou was ja. gewoon een poging van die familie... om dat kind een betere toekomst te geven. En uh, nou, we proberen maar wat. Ja, Toen precies. het terugkwam, werd hij gewoon weer in de familie opgenomen. Ja, ja, dat is zo. Dus daarom haal je dan meteen eigenlijk de, de gevallen... die er onterecht een beroep op doen op onze Nederlandse zorg... Uh, die haal je eruit. En die kinderen die het wel nodig hebben... nou, die kun je dan keurig uh, zorgen dat die goed opgevangen worden... dat ze nou ja, dat ze goed onderdak hebben, dat ze naar school kunnen, et cetera. En dat is dan denk ik ook uh, in het belang van dat land... en van die kinderen zelf. Ja. En dan zegt u van ze mogen natuurlijk tegen zo'n uh, zo procedure in beroep gaan. Hè? Uh, mm -hmm. En dat moet dan maar vanuit dat weeshuis gebeuren. Maar hoe stelt u zich dat dan voor? Er zit een kind van vijf... En dan... Nou, het, het komt eigenlijk zelf voor dat er een kind van vijf in zijn eentje op het vliegtuig uh, wordt gezet of, of uh, met een mensensmokkelaar meegegeven wordt. Ze zijn nou ja, meestal toch wel iets ouder. Zeven of acht, of, ja, hoe oud maakt niet uit, maar het is, het is een kind dat daar in zijn eentje zit en moet hij dan via de nou, telefoon met een advocaat in Nederland gaan overleggen? Nou ja, kijk, dat, datzelfde kind zit hier in Nederland ook met allemaal vreemde mensen, dus het verschil is niet zo heel erg groot. Waarschijnlijk is het zelfs beter wanneer dat kind dat met behulp van mensen om zich heen moet doen die bijvoorbeeld wel dezelfde taal uh, spreken. Ik denk dat dat voor een kind, als het zo jong is, uh, die een totaal andere taal spreekt. opeens in Nederland terechtkomt en daar met allerlei vreemde mensen moet overleggen. dat dat misschien nog wel traumatiserender is dan wanneer je dat in een vertrouwde omgeving kunt doen. Maar u denkt inderdaad dat dat via uh, telefoon of ik noem wat, via Skype of zo. dat dat gewoon gaat gebeuren. Ja, dat kan heel goed. Nu moet er ook meestal uh, in Nederland wel een, een tolkentelefoon uh, bij te pas komen. Kijk, en dat zal natuurlijk afhankelijk zijn van uh, welk land het precies uh, is. Maar er is altijd een mouw aan te passen... Uh, dat ook die procedures gewoon uh, voortgezet kunnen ja. worden. Uh, nou ja, dat is ook wel iets. U zegt, uh, maakt het uit in welk land het is. We hebben vanmorgen even gebeld met Defense for Children. Uh, nou, het zal geen verrassing zijn dat die niet, niet voor dit plan zijn. Maar die zeggen bijvoorbeeld ook, want Afghanistan wordt genoemd als land... Ja, als je daar een weeshuis neerzet of, of, of je maakt gebruik van bestaande wezen... die situatie is daar gewoon niet veilig voor die kinderen. Nou, Kijk, op het moment dat kinderen echt gevaar lopen... dan krijgen ze gewoon die asielstatus. Hè? Dus die gevallen kun je al uh, buiten beschouwing laten. Uh, en voor de rest geldt het. Kijk, Afghanistan, daar wordt bijvoorbeeld al naar gekeken. Uh, samen met, met Zweden en nog een aantal uh, andere Europese landen... wordt al gekeken of we daar ook zo'n weeshuis uh, op kunnen zetten. Ook voor Afghanistan geldt dat het niet uh, in elk deel van het land even onveilig is. En je moet natuurlijk het alleen doen als je er uh, zeker van bent... dat je die kinderen ook een veilige plek kunt bieden. Uh, dat is natuurlijk wel een, uh, een randvoorwaarde. Maar in heel veel landen kan dat prima. Mm. Um, er is ook nog iemand die zegt hier... Van waarom moeten die weeshuis eigenlijk worden gebouwd in? In andere landen kunnen dit soort centra niet gewoon in Nederland staan. Ik geloof dat mevrouw Verdonk dat uh, van plan was hè, toen zij uh, nog aan de touwtjes trok. Nou ja, dat is nu eigenlijk de situatie die we nu hebben. Die kinderen die blijven nu allemaal hier tot hun achttiende in Nederland. En daar zie je nou juist wat dat voor problemen met zich meebrengt. Je geeft eigenlijk die kinderen waarvan vanaf het begin al duidelijk is... dat ze niet in Nederland hun toekomst mogen hebben, dat ze geen status hebben... die geef je valse hoop door ze toch voortdurend hier maar op te vangen. En dan is het voor die kinderen natuurlijk ook heel erg moeilijk te begrijpen... als je hier je hele schoolperiode doormaakt en je wordt dan 18 en je moet dan alsnog terug. Daarom vind ik het gewoon beter uh, dat je dat van begin... Aan, zodra je weet dat ze niet mogen blijven, ervoor zorgt dat ze een goede plek krijgen in hun eigen land ja. en daar goed verzorgd worden. Er zijn al van die weeshuizen. u zei dat zelf ook al even: in Angola, Congo bijvoorbeeld. Wat weet, weet, weet u wat de ervaringen daarmee zijn? Nou, De ervaringen zijn dat er uh, heel weinig gebruik van gemaakt wordt... omdat uh, in de meeste gevallen de kinderen die terug zijn gegaan... Uh, door familie weer opgehaald zijn. Maar dat neemt niet weg dat voor die gevallen... waarin het toch uh, noodzakelijk uh, uh, zou blijken te zijn... Hè, kinderen die echt geen familie meer hebben... Nou, daar moet je dan ook goed voor zorgen dat die tot hun achttiende uh, ook uh, ja. Ja, goed onderdak hebben. Net zoals ze dat hier zouden krijgen. Ja, want volgens Defence for Children zijn die thuis inderdaad uh, leeg, zeggen zij zelfs. Uh, maar u mm -hmm. zegt eigenlijk is dat gewoon een, een goede bijvangst van dit systeem. Namelijk dat, nou ja, zoals, zoals dat dan wordt genoemd, die nepgevallen er op die manier uitgefilterd worden. Ja, nou, het klinkt een beetje negatief om over bijvangst uh, te spreken. Zo zou ik het niet willen noemen. Maar ik denk dat het wel een teken aan de wand is... dat er zoveel kinderen dan toch weer gewoon door familie uh, opgehaald worden. En dan kun je je dus ook afvragen... Uh, of je die kinderen, als je dat weeshuis niet had gehad... Ja, dan had je die, uh, al die kinderen hier nu ook in dezelfde situatie gehad als, uh, als Mauro. Ik denk dat dat toch niemand een uh, goed idee kan vinden. Uh -huh. um, dan nog iets anders, daar maken mensen zich ook wel zorgen over. Van, uh, dan stuur je die kinderen terug en uh, die komen dan in zo'n weeshuis. Is het dan ook zo dat wij als Nederland daar nog een beetje uh, toezicht op houden? Of dat allemaal goed gaat daar? Ja, tuurlijk. Je zult uh, voor de kwaliteit van de zorg uh, moeten instaan. Hè. Dus je zult uh, ofwel zelf die organisatie in handen moeten hebben... of gezamenlijk met andere Europese lidstaten bijvoorbeeld... of je zult goede afspraken moeten maken met, met betrouwbare NGO's. Er zijn natuurlijk heel veel ontwikkelingshulporganisaties... die sowieso al uh, dit soort uh, voorzieningen hebben in verschillende landen. Daar kun je dan natuurlijk prima afspraken mee maken. Want uh, iemand, iemand op onze site schrijft, uh, ik wantrouw ten zeerste de intentie van de VVD om als oplossing voor jonge asielzoekers weeshuizen gerealiseerd te zien. Gaan zij daar dan bijvoorbeeld ook toezicht organiseren zodat die kinderen echt humaan worden opgevangen en niet bijvoorbeeld seksueel worden misbruikt of geronseld uh, als kindsoldaten? Ja, natuurlijk zullen we daar bovenop moeten zitten dat dat soort verschrikkelijke dingen niet, uh, niet gebeuren. Maar dat geldt overigens ook hetzelfde voor in Nederland. Want ook in Nederland hebben we het meegemaakt dat hier bij de AMA opvangcentra... dat daar uh, jonge kinderen werden geronseld uh, voor, voor, nou, voor prostitutie en allerlei andere vreselijke dingen. Ja, dus dat, dat, u zegt, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Nee, dat toezicht moet je ook daar uh, goed uh, regelen. Ja, nog iets anders, want uh, er wordt gedebatteerd natuurlijk met uh, minister Leersen... aan de hand van zijn begroting over ook dit soort zaken. GroenLinks komt uh, met een plan voor een kinderpardon. Ik uh, geloof Tove Dibi heeft het ingediend. Alleen staan de minderjarige asielzoekers die hier al lang uh, wonen... al heel lang wonen, moeten dan een verblijfsvergunning krijgen. Ja, dat klinkt op zich als een humaan alternatief, lijkt me. Nou ja, het is geen alternatief, want het ziet op iets anders. Het ziet op een groep die hier al is. En het beleid wat ik voorstel, dat, is, uh, ja, dat moet dan ingaan bij alle nieuwe gevallen. Alle nieuwe kinderen die hier uh, komen. Dus zeg maar, alle, alle Mauro's die hebben aan uw plan uh, voorlopig niks. Uh, maar het gaat om, om eventuele nieuwe mensen die vanaf morgen binnenkomen. Ja, het gaat erom dat je dit soort gevallen voor de toekomst uh, voorkomt. Bent u dan voor dat kinderpardon van GroenLinks, voor die, voor die kinderen die hier nu al zijn, al heel lang? Nou, de VVD is in principe niet voor een uh, generaal pardon, ook niet voor een kinderpardon. Uh, want het is eigenlijk een, een ja, toch een. Je beloont de verkeerde mensen dan. Hè? Kijk, de mensen die zich netjes aan de regels hebben gehouden en terug zijn gegaan, uh, die kun je het ook niet uitleggen dat mensen die dat al maar genegeerd hebben en toch gewoon gebleven zijn, dat die dan uiteindelijk beloond worden. Kijk, dat frustreert het, uh, het terugkeerbeleid natuurlijk geweldig. We ja. hebben met elkaar hele zorgvuldige procedures of iemand wel of niet voor asiel in aanmerking komt. Ja, Als je dan heel die rechtsgang doorlopen hebt... dan moet je ook met z'n allen accepteren dat als aan het einde blijkt... dat iemand niet mag blijven, dat hij ook dan daadwerkelijk terug moet. Ja, ook, al is dat, ook al heeft dat jaren geduurd en is zo'n kind inderdaad al helemaal vernederlandst. Ja, want ik vind dat daar ook vooral de asieladvocatuur... zijn verantwoordelijkheid moet nemen. En ook niet wanneer ze weten dat iets uh, kansloos is... Toch voortdurend uh, tijd rekken door nieuwe procedures aan te spannen. Ofwel door gewoon wat ook gebeurt te zeggen. Van nou ja, zolang je uh, ach, nog geen 18 bent. mogen we je niet terugsturen als je niet wilt. Uh, dus dan kun je in ieder geval die tijd mooi hier doorbrengen. Ik denk dat dat geen goed advies is. Wat ook niet in het belang is van mm -hmm. die kinderen. Dus, dus laten we zeggen, uh, stel dat uw plan doorgaat. Dan is dat inderdaad voor de gevallen. Uh, nou, laten we zeggen, na morgen. Dat zal iets langer zijn. Want mm -hmm. het moet ook allemaal nog geïmplementeerd worden. Maar toch, uh, voor de schijnende gevallen die nu aan de orde zijn. Uh, Lost dit niks op en wat moet daar dan mee gebeuren wat u betreft? Nou, daar heeft de minister een goed aanbod uh, voor gedaan... door uh, die uh, jongeren die nu nog steeds hier uh, zijn... terwijl ze al lang geen verblijfsrecht uh, meer hebben... om daar samen met DTNV, de dienst terugkeer en vertrek... om daar opvang voor te regelen en dan gezamenlijk te gaan kijken... van hoe kunnen we deze jongeren op een goede manier weer begeleiden... naar hun land van herkomst. Mm -hmm. En dan kunnen ze nog een centje mee krijgen. Ze kunnen geholpen worden om, uh, nou ja, om, om weer hun weg te vinden uh, in de verschillende landen. Over hoeveel mensen gaat het eigenlijk hier? jaarlijk zeg maar? Kinderen? Ja, dat, dat kun je niet zeggen, want het is natuurlijk afhankelijk van hoe de situatie in de wereld is. Als je het hebt over de, de kinderen die nu, zeg maar, die uitgeprocedeerd zijn, of inmiddels dus ook boven de 18 zijn, de ex-ama's, dan zijn dat er ongeveer duizend. Ja. Maar, euh, laten we zeggen, qua kinderen die hier binnenkomen nu, en, en inderdaad een eerste verzoek indienen, hoeveel zijn dat er? Ja, daar heb ik de exacte cijfers natuurlijk niet van, want die, uh, ja, dat wisselt uh, gewoon nee. heel erg. Dus die krijgen we per van de minister in, uh, in de rapportages, nee. maar die kan ik van dit jaar natuurlijk nog niet geven, want het nee. jaar is het nog niet om. Want hier zegt ook iemand, he, van, uh, ja, hoeveel mensen zijn dat dan eigenlijk, en, en het moet natuurlijk geen symboolpolitiek worden over de ruggen van een paar kinderen heen. Nou ja, het gaat juist niet over de ruggen van kinderen heen. Want ik vind het heel erg in het belang van die kinderen... Uh, dat ze zo snel mogelijk duidelijkheid hebben... dat ze geen valse hoop wordt geboden... en dat ze gewoon een goede toekomst uh, kunnen krijgen... in het land waar ze, waar ze vandaan komen. Dus ik begrijp niet waarom het over de rug van kinderen zou zijn. Al is het maar één kind wat je op deze manier kunt helpen... Uh, aan een goede toekomst in het land van ja. herkomst. Uh, dan, dan vind ik nog dat je het zou moeten doen. Nou ja, ik, ik denk dat deze meneer of mevrouw bedoelt... Uh, dat je spierballentaal misschien gebruikt om aan te geven... van kijk, wij zijn namelijk heel streng. En uh, zij vraagt, hij of zij vraagt zich af of, dat dan inderdaad, uh, of je daar die kinderen voor moet uh, gebruiken. Maar goed, uh, u hebt volgens mij duidelijk uitgelegd wat uw plan is. En we gaan kijken wat onze luisteraars vinden. Prima. Uh, luistert u mee naar de reacties en ik kom zometeen graag bij u terug om ze door te nemen. Jonge afgewezen asielzoekers moeten direct terug naar het land van herkomst. Dat is de stelling. Er is al veel gestemd, zie ik. Dat zijn er bijna 1600. Eens 75 procent, oneens 25. Stand.nl, goedemiddag. Ja, met uh, Francine bakkenes zegt. Dag mevrouw. Uh, ja, ik uh, ben er sterk tegen uh, om kinderen uh, terug te sturen... en dan bijvoorbeeld op te nemen in een weeshuis. Waarom? Ik heb een, heb een vraag, ja, uh, dat uh, zal dan kinderen betreffen... bij wie niet de familie met open armen op het vliegveld staat... om ze terug te nemen. Maar ik, vraag mij, uh, ik heb een vraag aan mevrouw van Nieuwenhuizen. Bijvoorbeeld een land als Somalië. Onveilige Somalië. Mm -hmm. uh, zijn er überhaupt weeshuizen? Of is er een vorm van jeugdbescherming? Ja. En we horen van Somalië al voorlopig alleen maar van vluchtelingen van, voor geweld en honger. En ja. ik denk toch dat mevrouw Van Nieuwenhuizen met haar plan, plannen voorstellen. toch eerst nog maar eens maar eens moeten informeren bij uh, Stichting ja. Vluchtelingen Den Haag. En of. Uh, ja. Uh, uh, want ik... Uh, ik, ga, ik ga die vragen naar doorspelen. Ze heeft er alvast wel over gezegd, als de situatie niet veilig is... dan moeten ze natuurlijk niet terug worden gestuurd. Maar goed, dat laat ik even uh, helemaal voor haar rekening. Mag zij zometeen antwoord op geven. Dank u wel voor de vraag. Stand.nl, Goedemiddag. Hallo. Ja, zeg het maar mevrouw. Ben ik in de uitzending? Ja. Uh, goedemiddag. Ik ben Ankie Sneijders. En ik ben het eerst met de stelling. <kijf> uh, de kinderen... U hoort mij? Ja, ja, ja. De kinderen die nu, uh, op wie het op dit moment gaat... Uh, de ene zegt het gaat om 80, de andere zegt het gaat om 800. En ik, ik weet dat toen het generaal, pardon, vier of vijf jaren geleden uh, afgekondigd werd... dat een asieladvocaat op de televisie was met een, een, een grijns van ironie op zijn gezicht... en die zei, ach mensen, we zijn nu al bezig te werken aan het volgende. Nou, dit is dan het volgende. Hmm. En uh, inmiddels is men ook bezig te werken aan... Het generaal, pardon, dat hierna komt. En waar zijn we in godsnaam mee bezig? U vindt het moet een keer ophouden. En dit zou een manier zijn om uh, al in een vroeg stadium... mensen uh, duidelijk te maken van... nou, het, het, hè, je mag een procedure voeren, maar doe dat dan inderdaad vanuit je eigen land. In een, in een heel vroeg stadium. Kijk, de mensen komen hier. Het zijn kinderen die vaak meegesmokkeld worden. En uh, je begrijpt het dat ouders het beste voor hebben met hun kinderen. Dus je stuurt ze het liefst het land uit. Maar... De, de, de manier waarop hier geprocedeerd wordt... en nog, ik moet het helaas nog een keer zeggen... de asieladvocaten mm. die werken er ontzettend goed aan mee. Mm. Kennelijk verdienen ze er een behoorlijke boterham aan... maar dat, dat gaat niet om, nou, om, om dat, weet ik, dat weet ik ook niet. Ik denk het niet nee. eerlijk zeg maar goed. Maar, maar, maar goed, de mensen valse hoop geven. Kijk, Mauro bevindt zich in een vrij... Uh, voordelige positie sinds zijn pleegouders. Uh, maar met, met een bloedend hart zou ook deze jongen eigenlijk terug moeten gaan. Als je Mauro toestaat hier te mogen blijven, dan geldt het ja. ook voor de anderen. En ja. waar is het? En? Punt is duidelijk. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag met Ruus Jonker. Het betoog van mevrouw Nieuwhuizen vind ik ronduit stomzinnig. Door wat natuurlijk wel degelijk wordt er inbreuken gemaakt op de rechten van het kind. Ik ben zelf. Uh, regelmatig kom ik in Cameroen en in totaal ben ik dan nu drie maanden geleef, geweest. Heb het leven van de armen gedeeld. Heb een tijd van twee weken de levens van twee baby's kunnen redden. Omdat er geen gezondheid is. Er is geen gezondheidszorg, er is geen onderwijs, er is geen werk. Vaak is er ook geen eten. Waar praat ze over? En wat die weeshuizen betreft, heeft ze ook wel eens um, zich geïnformeerd... hoe het toegaat in de Chinees weeshuizen. Ja. U bent geen voorstander, duidelijk. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Mevrouw Jansen uit Amsterdam. Dag mevrouw Jansen. Uh, ik vind dat mensen als ze hier tien jaar zijn... dat ze haast niet meer terug kunnen. Maar ik vind wel, wat ik hoorde van 18 jaar... en die hier een opleiding hebben genoten dat die eigenlijk terug moeten na naar hun eigen land om het land op te bouwen. Ja, maar mevrouw, hier gaat het over andere zaken. Hè. Dit zijn jonge kinderen die uh, vaak alleen uh, denken in zo'n vliegtuig zitten. Die komen hier, die doen een, uh, een verzoek om uh, hier te mogen blijven. En daarvan zegt de VVD nu, nee, gelijk uh, terug. Als het is afgewezen, dat eerste verzoek. En dan als je wil procederen, doe je dat vanuit je ja, eigen land. Ja. ja, daar ben ik wel voor. Daar bent u voor. Oké, okay, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik ben tegen uitzetting van deze jongeren. Ik vind dat uh, velen toch al vrij lang hier zitten en van Nederlands zijn. en hun eigen cultuur al niet meer echt meedragen. En ik denk dat het hetzelfde is als wij ergens in de Rimbo worden neergezet. dan weten we het ook niet meer ja, waar we het over Maar doen. Even, even weer voor, de, want we moeten het wel even een beetje bij de les houden. Zeg maar. uh, u ja. praat weer over zeg maar, geval als Mauro. Het gaat nu ja. echt over de uh, situatie van jonge afgewezen asielzoekers. dus die. Die zijn nog jong, hebben een ja. verzoek ingediend, dat is afgewezen. Ja. En dan mogen ze nu dus blijven hier in Nederland totdat ja. ze 18 zijn. En de VVD ja. stelt nu voor om die kinderen in een vroeg stadium terug te sturen... naar bijvoorbeeld een weeshuis in het land van herkomst. Ja, maar die weeshuizen, dat is uh, toch niet optimaal. Dat, uh, ik heb laatst een programma gezien van mevrouw die gehandicapt was, die terug kon na een instelling. Nou, daar zijn Nederlandse journalisten wezen kijken. En dat was toch niet wat, uh, wat we voor ogen hadden voor uh, wat wij als een Nederlandse instelling zien nou. voor gehandicapten. Want het was een jaar het huis waar ze niet op de zaten te wachten. Dus ik denk dat die instellingen als weeshuizen toch niet zijn wat wij ons hier voorstellen. Dus u bent tegen deze stelling? Ja, ik ben tegen de stelling. Dank u. Stamteknel, goedemiddag. Hallo? Hallo? Ja, hallo. Ja, zeg het maar hoor. Ja, goeiedag. Ik ben uh, Ronald Lasset. Ik uh, ben het helemaal met de stelling eens. En Een ander punt uh, waar nooit iemand over nadenkt is... hoe deze weeskinderen, jonge weeskinderen... of jonge, jonge asielzoekerskinderen... in vredesnaam op een vliegtuig geplaatst kunnen worden. Vanuit een land in Afrika... zonder een geldig identiteitsbewijs of een paspoort. En dat komt dan hier in Nederland aan. En dan worden ze hier... Uh, gewoon ook door de douane, zeg ja. maar, bij wijze van spreken, binnengesluist. Ja. Zonder dat ze geldige papieren bij zich hebben. Nee, maar goed, dat is hoe bijvoorbeeld is in, in, die, in die kwestie Mauro is dat toch ook bekend geworden? Dat die moeder heeft dat, of, of tenminste, die ouders in ieder geval, die moeder heeft dat, heeft dat gedaan. Maar goed, dat, dat kan je zo'n kind toch niet verwijten? Ja. ja, maar aan de andere kant is, hoe kom je erbij om je kind op een vliegtuig te zetten naar een... Uh... ...compleet uh, ander eind van de wereld... Ja. ...waar een hele andere cultuur zit... ...en geld. Ja. Nou ja, dan dat... maar het hopen dat, dat, dat je kind daar dan opgevangen wordt... ...door allerlei instanties. Ja. En wat, uh, wat mevrouw Nieuwhuis ook heeft gezegd... ...die uh, advocatuur... ...die moet eens een keer aangepakt worden. Met een eeuwige blijven doorprocederen. Sorry, één keer afgewezen... ...dan is het afgewezen... ...en dan ga je terug naar het land waar je vandaan ja. komt. Duidelijk, u bent het uh, eens met de stelling in ieder geval. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, nog goedemiddag. Dag meneer. Hallo, met als spreekt u. Ik ben het er niet mee eens. De kinderen moeten niet teruggestuurd Waar hebben we het over? In uh, 50 jaar misschien uh, een paar duizend kinderen. En uh, ik vind dat in Nederland de kinderenrechten ook geschonden worden op zo'n manier. Ik uh, heb gehoord dat uh, homoseksuelen uh, de, de uh, afwachting van uh, van visum of, uh, hier in Nederland mogen, uh, mogen afwachten. Mm -hmm. En kleine kinderen. Die u, u praat nu de... over volwassenen, zeg maar. Ja, ja, inderdaad, maar dat, dat is ook, uh, dat is ook uh, verblijf in Nederland. Ja. Je kinderen die daar helemaal niet voor hebben gekozen, die moeten terug. Ja. Oké, okay, duidelijk. U bent uh, het uh, niet eens met die stelling. Stam.nl, goedemiddag. Het is vallig stil. Dat is vaak geen goed teken. Hallo, met wie? Ook niet. Stam.nl, goedemiddag. Ja. Harry Wesseling, neemt meer gepleit bezorging van Mauro. Ah. Ja, dat Moeder, heb ik meegekregen, ja. Ik ben het eens met mevrouw van de VVD, mits het allemaal netjes en goed geregeld wordt. Maar in het geval van Mauro en de vergelijkbare jongelui... Ik vind het schandelijk dat na acht jaar verblijf ze de jongen dan nog weg willen sturen. De overheid is medeverantwoordelijk en medeschuldig aan dat het jarenlang duurt. Ja. En de tergend lange besluitvorming. En ze moeten niet afgeven op advocaten. Want bezwaar en beroep, als dat juridisch mag, dan mag dat. Ja. Dan moet je de procedures veel meer versnellen. Ik ben het eens. Als het allemaal binnen een jaar geregeld kan worden, niet ja, twee jaar, ja. drie jaar, vier jaar, acht jaar, dat is niet normaal. Meneer Westling, u zegt, ik ben het eigenlijk eens met, met de stelling van mevrouw Van om ge nieuwe gevallen van Mauro te voorkomen, zeg maar. Als het binnen een jaar geregeld kan worden en als wij werkelijk toezien op die uh, zogenaamde weeshuizen enzovoort, en als het natuurlijk niet kan, zoals in Afghanistan, ja, ja dan krijgen ze asiel, zegt mevrouw. Goed. Dus daar ben ik het eens. Oké. Okay. Ja? ja, we zijn er. Dank u wel. Okay. Kritisch CDA-lid Harry Wessling uit Nijmegen. Nou, Die hebt u alvast in de tas, mevrouw van Nieuwenhuizen. Ja, het lijkt erop. Ja. Uh, zeg even, uh, want hij haakt daar ook al even in. U hebt daar in het begin wel even iets over gezegd. Dat was een mevrouw die belde ook over bijvoorbeeld Somalië. Die zegt, die, dat is daar toch totaal niet veilig. Maar daar wil u dan wel een uitzondering voor maken? Nou ja, het is, het is zoals ik al eerder ook zei, het is wel onder de voorwaarden dat je voor de ge, kunt garant staan voor de veiligheid van die kinderen. Je, als het echt in het in midden in het oorlogsgeweld is, ja, dan zullen die kinderen in de meeste gevallen ook gewoon een asielstatus uh, ja. kunnen krijgen. Hè? En voor, voor Somalië uh, geldt een vertrekmoratorium, daar mag je überhaupt niemand naar terugsturen. Maar we hopen toch wel dat dat op een gegeven moment ook weer ophoudt, dat daar de rust uh, ja. weerkeert. Ja. En, uh, kijk, dat zal niet het eerste land zijn waar je aan de slag gaat, maar er er zijn zoveel landen waar kinderen vandaan komen. En het is een heleboel van die landen. Is het helemaal niet onveilig? En wat een andere mevrouw nog zei: van ja, uh, die mevrouw die ook in Cameroen was geweest. Ja, uh, u zou eens moeten kijken hoe de weeshuizen hier zijn. Dat is niet volgens onze standaarden. Dat, dat weet ik ook heel goed. Uh, en ik wil die mevrouw dan ook geruststellen: dat uh, het natuurlijk alleen naar weeshuizen gaat die wij zelf als Nederland instellen En ja. uh, waar je ook de kwaliteitscontroles op hebt. Dat het echt ja. goed voor elkaar is. Qua medische zorg, qua ja. voeding, onderwijs, alles. Dank u wel voor uw bijdrage aan Stam.nl. Cora van Nieuwenhuizen, Tweede Kamerlid voor de VVD. Ze zal zich gesteund voelen, want uh, 74% is het er voorlopig mee eens. 26% is het oneens. En er is door bijna 1800 mensen gestemd. U kunt blijven reageren op onze site. Thijs nu met de onderwerpen van Dit is de Dag. Journaliste Elisabeth Tjon Ameeuw is zelf donker... en zij sympathiseert met de actie Zwarte Piet is uh, racisme. Zij voelt daar heel veel bij en komt straks uit de kast. Ja, weet Ik ken haar inderdaad ook. Ja, nou, dan gaan we luisteren zo meteen naar tweeën. Dat alleen al uh, om die reden en natuurlijk om al die andere onderwerpen die er zijn. Dit is de dag, zometeen. Ik wens u een prettige dinsdag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV. Geen beleidsterrein of Europa vindt dat het er de baas moet zijn. Wij zijn ook het land dat het meeste profiteert van Europa. Laat dat toch een keer aan de PV gezegd zijn. Geen fietsenband of banaan of Brussel heeft daar een mening over. En hoe kun je je dan zo tegen Europa keren? En meestal de verkeerde. Je kan natuurlijk geen vrienden zijn met een partij die zich zo tegen Europa keert.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 SNS Bank geeft je nu een bijzonder hoge spaarrente. 3,25% als je je geld een jaar vastzet met SNS-keuzedeposito. Dus kom langs of lees de voorwaarden op snsbank.nl. Dit is de SNS Bank van Wim en niet van Fred. Vanavond in Altijd Wat. 1 op de drie Nederlanders heeft een serieus slaapprobleem. Een reportage over deze nieuwe volksziekte. En haar vader kon niet meer, haar moeder wilde niet meer...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 Dit is Radio 1.